Het uh, grote talent heeft uh, misschien toch wat te maken met logischerwijs een terugslag op zijn jonge leeftijd. En moet zich weer terugknokken. En dat moet hij toch echt doen in dit uh, jonge elftal met weinig persoonlijkheden van Ajax. Nu Toby Alderwereld in uh, balbezit. Schuift de bal breed naar Vertongen. Aan de linkerkant uiteindelijk naar Nita. Metertje of twee over de middenlijn. Durft de actie verder niet aan. Speelt de bal maar weer terug naar Theo Jansen. Die ook terug gaat naar eigen helft. Nog verder terug naar Eno. Nog verder terug naar Vertongen. Die dan zegt ja moeten we nou hier weer beginnen. Ja jij moet weer beginnen. Jij bent de aanvoerder. Jij moet het zeggen. Verzin maar wat. Nou, het wordt funniger en niet aan de linkerkant. En zo speelt Ajax ja op het oog professioneel de bal rond, maar wel rond de middenlijn. waar je dan niet zo heel veel aan hebt. Bal zit nog altijd voor Ajax. Al de wereld terug naar Vermeer. Even lieten de BBB, de Bad Blue Boys, zich horen. Die zitten achter het doel van Kenneth Vermeer. De zeer harde kern van supporters van Dinamo Zagreb. Het fluitje horen we, het vereindige fluitje van Greven. Dat betekent dat er een buitenspel situatie was voor Ajax. Vrije trap voor Dinamo Zagreb wordt genomen door de aanvoerder, door Simonique. Doet dat slim, speelt de bal naar de linkerkant. En uh, wie stond daar vrij? Benji Rai. Maar die raakt de bal kwijt in al de wereld. Die kan hem niet echt een goed vervolg geven. Behalve de zijlijn inborp voor Dinamo. Ibanez heeft dat gedaan op Samir. Samir komt recht bij de achterlijn aan Ajax rechterkant wordt hij verdedigd door Eno. Schept de bal direct naar voren. Maar dan verliest de jongen. Het kopt u wel. Waardoor er weer overgenomen kan worden door Bardel. Die speelt naar Rukavina. Rukavina op de rand van het Schaafsgebied. In een duel met Vertongen. Dat door Vertongen wordt gewonnen. En vervolgens wordt Boerichter weggestuurd. Aan de linkerkant. Die heeft veel snelheid. Maar begint met een grote achterstand. Aan het duel met Vida. Vida wint dat nu. Krijgt het applaus van het publiek. Omdat hij op karakter het balbezit weer voor Dynamo. Zagreb dus heroverd. Laten we niet vergeten. Dit is dan wel een ploeg waarvan werd gezegd. Hier moeten punten tegengehaald worden. Maar dit is ook de ploeg die op dit veld. Real Madrid het heel erg lastig heeft gemaakt. Met een uitblinkende keeper toen. En uiteindelijk slechts een 1-0 overwinning. Door een doelpunt van Angel Di Maria. Maar dat viel ver in de tweede helft. En in die wedstrijd kreeg ook Zagreb nog de nodige kans om de score te openen. Tegen dus Real Madrid. Ajax is dus gewaarschuwd het balbezit voor Ibanez, voor Badelje. En dan uiteindelijk de ingreep van Eno die geen vrije trap tegenkrijgt als hij de bal weer verliest aan Samir. Maar die raakt de bal kwijt aan Boerrichter. Boerrichter op de rand van het strafschopgebied probeert zich vrij te lopen. Hij loopt nu een paar meter naar de zijkant en vindt dan Anita als enige vrije man. En Anita geeft de bal goed aan Eriksen. Terug naar Anita. Anita loopt door en probeert hem te krijgen bij Dion. Dat lukt net niet, dat is jammer. En dan is het de aanvoerder Badelje die de bal over de zijlijn ramt. En die coach Juricic, die staat aan de zijkant alleen maar te gebaren en te schreeuwen en te doen. En uh, ik hoop dat het allemaal uh, goed met hem gaat, want uh, het ziet er uh, af en toe kolderiek uit. Bal bezit voor Ajax via Anita. We hebben gespeeld 17, bijna 18 minuten, stand nog altijd 0-0. En nu is het weer de beurt aan Dynamo Zagreb om te gaan jagen op de achterste lijn van Ajax, als Anita terugspeelt naar Van Meer, Bećiraj uiteraard meeloopt samen met Vina. in de dekking. Wordt uh, al de wereld aangespeeld. Komt daar goed uit, speelt vertongen aan en dan heeft Jansen zich wat vrijheid verworven in de as van het veld. En zou kunnen verplaatsen, ja dat gebeurt, naar Van de Wiel. Maar de bal komt uiteindelijk via een gelukje bij 1-0. Ajax aanval, dus niet onderbroken. Solemani, Solemani zou eens wat kunnen laten zien. Vanavond bekeken door een groot deel van zijn familie. Een deel daarvan woont ook in Zagreb en zit hier op de tribune. Jansen paast naar de jong. Solemani rand, op gebied, Erikse. Net iets verder van dat op gebied, weg van de wiel, rechterkant, voorzet. Die uiteindelijk in een niemandsland terecht komt achter de achterlijn van Dynamo Zagreb van de wiel. Ook hij niet in zijn beste fase uh, dit seizoen. Eigenlijk al een tijdje worstelend met de vorm. En zeker niet uit de uitstraling van een echte international. En zeker niet de prestaties van een echte international, van een vieze wereldkampioen. Na 19 minuten is het 0-0 en komt er een doeltrap aan voor Kelava, de keeper dus van Dynamo Zagreb. We zagen even een shot op televisie van de bank van Ajax met Frank de Boer en Henny Spijkerman... Uh, Spijkerman, assistent van Frank de Boer. En zij uh, bespraken eigenlijk uh, het spel. En ik denk dat het helemaal niet zo slecht gaat uh, voor Ajax. Ajax krijgt mogelijkheden en kansen en zal met name achterin. Maar dat is toch de afgelopen weken, als er vaak een uh, tegendoelpunt moet worden geïncasseerd. Het uh, uh, grote probleem bij Ajax, heel zelden wordt de nul gehouden. Balbezit bezit voor hetzelfde Ajax via Jan Vertongen. Met grote passen gaat hij halverwege de helft. Van Dinamo Zagreb de bal naar buiten spelen naar Boerrichter. Boerrichter richting diezelfde. Vertonen daar de kans weer voor Ajax. En nu gaat die bal weer naast. En weer is het Sim de Jong. En dan zou je zeggen, je mag bijna vrij inkoppen. Hij is er ook dood en doodziek van. Uh, die bal moeten ze de palen, zou je zeggen. Geeft de keeper in ieder geval de mogelijkheid dat hij een, uh, een redding moet maken. Maar nu gaat de bal weer naast het doel van uh, Dynamo Zagreb. En hij wordt er moedeloos van Siem De Jong. Je ziet het aan de gebaren en aan het gezicht van deze jonge speler. Ajax kansen en mogelijkheden. Ook Dinamo Zagreb heeft wat mogelijkheden gekregen. Maar het staat nog altijd 0-0. Ontwikkelingen in de groep van Ajax Frank. Daar is Real Madrid op 1-0 voorsprong gekomen. Na 19 minuten is het Benzema die daar 1-0 maakt tegen Olympique Lyon. Dus daar dreigt Real weer op een overwinning af te gaan. De derde zou dat al zijn op rij. Nog geen tegendoelpunt gehad trouwens. De Spanjaarden in de groep met Ajax. En we zien ook Benfica zojuist op 1-0 komen... door een doelpunt van Bruno César in de wedstrijd tegen Basel. En meteen weer terug naar Zagreb. die en Ronald. Zich niet gek, vier uh, voorsprong voor Real Madrid. Misschien wel het meest wenselijke scenario ook voor, uh, voor Ajax. Had het Madrid maar alles winnen, dan blijft Lyon binnen handbereik. En kan uh, daar misschien nog wel wat worden gedaan. Moet er hier wel gewonnen worden. We hebben het net uh, gehad over de twee kansen van uh, Siem de Jong in deze wedstrijd. Die na nee, 21 minuten nog altijd de 0-0 tussenstand kent. En dan moet ik toch een beetje denken aan een rust die heel dichtbij is. Die de naam Boelekiem draagt en die een echte spits is. En die je dan toch met dit soort voorzetten van uh, Boerdichter vanaf de linker... en Soleimani vanaf de rechterkant dolgraag eens in de punt van de aanval zou willen... Willen zien staan. Misschien komt hij nog. Jansen namens Ajax verplaatst. Mooie paas van links naar rechts. Daar waar Soleimani aanneemt. Die bal direct klaar heeft voor een actie. Nu naar binnen komt. Schiet. Bal wordt aangeraakt. En komt uiteindelijk terecht in de handen van Kelava. Die schok van die touche halverwege en die bal ineens zag dalen. Daar waar hij in eerste instantie dacht dat hij zich moest strekken om die bal te pakken. Maar goed, hij reageert goed, die lange keeper van Dynamo Zagreb. En brengt de bal weer in het spel op de helft van Ajax. Het is wel grappig dat je het net over Bulekin had. Gisteren waren wij bij de training en Bulekin was, ik mag wel zeggen, bijzonder succesvol in het afwerken op die training. Nu is de bal bezit voor van de wiel, maar niet voor lang. Zoals het wel vaker gebeurt. Een overtreding moet er zijn van Eno. Een 1-0 uh, raakt Bardelje en dus een vrije trap halverwege de Ajax-helft voor Dynamo Zagreb. Zagreb 0 punten, uh, Ajax 1 punt en 4 punten voor Lyon. 6 punten voor Real Madrid in deze pool. Het uh, zegt genoeg over het belang van deze wedstrijd. En uh, 2 november zal de return zijn van deze twee ploegen in Amsterdam. De vrije trap gaat genomen worden door Samir. Of Ivanes, want even de twee zal het zijn. Het zal uh, linker of rechterbeen worden. Terwijl er een, uh, ja, een duw- en trekwerk is op de rand van het strafstofgebied van Ajax. Die bal ligt halverwege de Amsterdamse helft. Iets aan de linkerkant. Het wordt uh, Samir die hem binnen gaat brengen. Brengt hem daarbij, Betjiraj. Maar ja, die zegt dan uiteindelijk dat hij onderuit werd getrokken door Boerrichter. Maar daar wil de scheidsrechter niets van weten. Eindstation van die bal, uiteindelijk het Vermeer. Jan Vertongen krijgt hem aangeworpen van zijn doelman. En Vertongen gaat dan weer kijken. Ja, gedwongen toch om de lange bal te spelen als er weinig beweging is. Maar via Jansen komt het dan bij Anita terecht. Net nog voor de middenlijn. In de as weer Jansen gevonden, Die dan weer terugpaast naar al de wereld. En dan is er inderdaad even, zei voor even wat ruimte, voor Gregory van der Wiel. Van der Wiel naar Eno. Eno wordt even aangetikt door Betjiraj. Maar blijft in balbezit, draait zich... Weer vrij van die badgerij. En opent toch goed op Anita aan de linkerkant. Anita nu op de helft van Zagreb. Krijgt de bal via de kaats terug. Speelt hem dan naar de jong. De jong naar Jansen. Jansen, goede bal terug. En daar is Eriksen. En die schiet hem op de keeper. En ook in de rebound kan de bal er nog niet in. Weer een mogelijkheid voor Ajax. En dan heeft... Scheidsrechter een hoekschop gefloten. Omdat de bal via een verdediger over de achterlijn is gegaan. Via Simonique. Maar dit was toch weer een goede mogelijkheid voor Ajax hoor. Goede bal van Theo Jansen op Eriksen. Eriksen haalt in één kruid met links. Niet al te hard, maar wel uh, dermate dat de keeper de bal moest lossen. En via Simonik gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop voor Ajax. Die genomen wordt door Theo Jansen vanaf de linkerkant. Natuurlijk is de luchtmacht mee voorin. Bal komt bij de penalty stip. Dat kan er gekopt worden door al de wereld. Nee, kan niet. Bal wordt weggewerkt. En dan heeft de scheidsrechter ook nog wat duw- en trekwerk gezien. En bestraft hij dat in het nadeel van Ajax. Overigens net aardig dat Kelava, die lange doelman, nog even bij de scheidsrechter op zoek ging om te vertellen dat Siem de Jong terecht die bal uit zijn handen schoot dat hij hem had. Maar ook daar wilde de scheidsrechter dus niets van weten. Gewoon een corner voor de Amsterdammers. Die sterker en sterker worden in dit duel. In tegenstelling dus tot de afgelopen weken wel een aardig begin kennen. De eerste minuten waren wijfelend. Maar daarna is Ajax toch meer en meer in het duel gekropen. Daar waar Dynamo Zagreb na het agressieve begin... steeds meer en meer teruggedrongen wordt op eigen helft. En ook het felle afjagen eigenlijk wel weg is bij de ploeg uit de hoofdstad van Kroatië. Lange bal gespeeld van achteruit. Ja, dan denk ik het eindstation is voor meer. Maar maar ja, dan is er tussendoor een overtreding gemaakt door Jan Vertongen op Rukafina. Fina. Een duwfoutje gezien door de scheidsrechter. En nu krijgt Zagreb een uh, vrije trap op een prettige positie. Ja, daar gaat uh, Ibanez zich weer uh, bij melden. Onder andere en ook uh, Badalje, de uh, international. Uh, maar ik denk dat het een uh, ideale plek is voor de linksback, voor Ibanez. Maar ook... Uh, uh, Badelje kan uh, vanaf die kant met zijn linker uh, aardig uh, richting het, uh, het doel schieten. Ook Samir erbij. Maar ik denk nu dat het uh, een linkspoot gaat worden die die vrije trap <coughs> gaat nemen. Uh, eens even kijken, balletje opzij. Dat zal het worden. En dan Ibanez die schiet. En die schiet hem hard tegen Eno aan. De afvallende bal bij Simonik. Maar die krijgt hem niet naar voren. En dan kan hem de Ajax counteren via Soleimani. Maar die wordt goed opgevangen achterin. En kan Dynamo Zagreb weer overnemen. Ja, direct het pasen van Samir naar de linkerkant. Badelje, die draait dan even weg. Bij twee, drie mensen. Duikt uiteindelijk de hoek in. Maar dat hoeft niet. Want aan diezelfde linkerkant is Rukavina. te hoogte van het grasopgebied pas weer terug naar Samir. Weer Rukavina. goede combinatie. Uiteindelijk Badelje. Dan zit Vertongen ertussen. Dit was even een aardige combinatie van Zagreb in de buurt van het strassel op het gebied van Ajax. Nu wordt die bal van achteruit bij Zagreb weer teruggebracht. Maar met man en macht verdedigd door de Amsterdammers. Uiteindelijk door Soleimani opgevangen. En die krijgt dan een peer zeg van Calelio, die controlerende middenvelder. Terwijl de bal en hij nog in de lucht is, krijgt hij uh, ja, een trap op het onderbeen. En de scheidsrechter gaat nu toch eens even langs bij de spelers van Dynamo Zagreb om uit te leggen waarom hij een vrije trap geeft. En waarschijnlijk tegen Calelio te zeggen, uh, hier heb je een kaart. Niet voor je verjaardag, maar vanwege deze onbezonnen actie die je uithaalt op het uh, middenveld. Tweede gele kaart dus al in uh, deze wedstrijd. Nadat eerder uh, Vida op de bom ging, nu dus ook geel voor Calelio. En er waren twee geblesseerden uh, van de wiel. Die had wat last van de rug, die staat weer. En gelukkig Miralem Soleimani ook weer. En uh, dat is uh, goed nieuws. Van de wiel kwam hard uh, neer bij de eerste actie. Uh, van de, uh, voorafgaand aan de overtreding op uh, Soleimani. Uh, uh, en uh, ook Soleimani zelf kan gelukkig weer gewoon verder lopen. Terwijl het uh, spel weer bezig is met uh, 1-0. 1-0 raakt de bal uh, ongunstig kwijt voor Samir. En dan is het... Uh, uh, Bedjiraj die balbezit heeft in het strafschopgebied. Probeert eruit te komen en uh, komt er ook goed uit als Ibanez de bal voor het doel probeert te zetten. Maar raakt de bal volkomen verkeerd en de bal gaat over het achterlijn. En dan mag Kenneth Vermeer de bal weer in het spel gaan brengen. In deze enerverende wedstrijd mogen wij wel zeggen. Die nu 27 minuten oud is en nog wel altijd een 0-0 tussenstand kent. Als je als Ibanez zijnde een voorzet geeft vanaf de linkerkant die linea recta richting de ambulance gaat. Die daar achter het doel staat geposteerd. Dan kun je met rechts spreken van... Een... Ziekenhuisbal, Dat was het dan ook. En weer moet hij een doeltrap gaan nemen. Ja, niet snel genoeg in de ogen van de fans hier. Dus onmiddellijk weer een streamend fluitconcert. Boerrichter moest bereikt worden. Die wordt niet bereikt omdat hij in de lucht wordt geklopt. Door Vida die rechtsachterbal wel via hem over de zijlijn. En halverwege de helft van Ajax weer ingegooid. Door Furna Nanita aan de linkerkant. Voor tongen gevonden. En dan weer terug naar Kenneth Vermeer. Ja, dat doet uh, Zakreb toch structureel doorjagen op Kenneth Vermeer. Maar uh, die raakt daar niet van in de war. Paast de bal naar Ajax rechterkant. Daar waar Soleimani wordt afgetroefd. Maar waar 1-0 Soleimani een tweede kans geeft. En uh, Soleimani de bal probeert te koppen naar de Jong. Dat lukt uh, niet omdat de Jong niet bal balbezit komt. En dan wordt de bal teruggespeeld op de keeper die slecht uittrapt. En daar komt hij uh, vooralsnog goed weg. En dan lijkt hem een kleine overtreding. Maar wordt niet gegeven van Kaleo. Maar het balbezit is wel voor Ajax. Via Anita. Anita speelt de bal naar nee, Jansen. Jansen met de rust. Even terug op Vertongen. Vertongen al de wereld. Ajax heeft het heeft aardig in handen. Moet uitkijken voor de counters van Dynamo Zagreb. Maar nu is het van de wiel. Die Soleimani speelt. Soleimani goed op 1-0. 1-0 komt goed vrij van zijn man. Speelt hem terug op Soleimani. Voorzet met rechts. Gaat via Simonique over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Ajax. De tweede in deze wedstrijd. Simonik krijgt de bal in het uh, onderste gedeelte van zijn lichaam. Dat is lastig. Uh, dat is uh, pijnlijk ook af en toe. Maar nu staat hij alweer. Scheidsrechter informeert even hoe het met hem gaat. Gaat goed met hem. De hoekschop kan genomen worden. Twee jaar geleden was hij nog in van Herta ...en was hij uh, de beste centrale verdediger van de Bundesliga. Ik vind hem er nu eigenlijk een beetje uh, over de datum uitzien. Hij ja. shockt een beetje mee. Corner is uh, kort genomen overigens door Soleimani... Wil die pasen op Eriksen. Maar die bal gaat linea recta over de achterlijn. En de keeper van Dynamo Zakreb kan dus een doeltrap gaan nemen. Het lijkt erop alsof het een beetje te hard gaat voor Simonić in deze fase van de wedstrijd. Ook niet helemaal fit gearriveerd bij deze club. Ook nog niet alles gespeeld in dit seizoen. Overigens een succesvol seizoen in de competitie voor Dynamo Zakreb, Want trotse koploper na elf wedstrijden. Maar tegen Stadard afgelopen weekend wel de eerste nederlaag geleden. Misschien zit dat ook wel een beetje in het hoofd van de ploeg. Die in het prachtige donkerblauw speelt vanavond tegen het in rood wit gestoken Ajax. Dat nu uitverdedigt via Eriksen. De Jong in de middencirkel. En die paast ongetwijfeld naar Soleimani. Of doet hij dat niet? Nee, doet nee. hij niet. Had hij beter overigens wel kunnen doen. Ja, want nu is het Calello. En die speelt niet in het uh, mooie rood met wit. Hij speelt wel de bal naar buiten. Naar Bajirai. Die aan de rechterkant uh, verschenen is. En 1-2 probeert aan te gaan. Met Lecco, maar dat lukt niet. En Ajax zit er uh, goed tussen. Maar slordig uh, uitverdedigen. Kan Samir uh, er uh, vandoor gaan. En doet dat uh, goed. Speelt de bal... En dan is het bijna Ibanjes die gevaarlijk kan worden. Het paasje was net niet goed genoeg van Badelje. En dat is maar goed ook voor Ajax. Want nu is het een hoekschop, omdat er nog net een Ajaxbeen tussen kon zitten. Hoekschop voor Dinamo Zagreb. Ajax moet uitkijken met slordig balverlies, zoals zojuist. Want dan worden de Kroaten levensgevaarlijk. De hoekschop gaat genomen worden door Samir. Doet hij vanaf de linkerkant. Eens kijken of uh, alles en iedereen is overgestoken. Ja, zelfs de oude Siemens is uh, in het strafschopgebied voor uh, Vermeer. Het is even wachten. Nou, dan komt die bal. Komt bij de tweede Dan Moet Vermeer komen? Nee, die kan niet komen. De bal wordt wel weggekopt. Daardoor Siem de Jong richting de linkerkant. Daar waar wereld nog een nu wel met Vida moet uitvechten. Uiteindelijk de bal tegen de achteraan schiet van uh, Dynamo Zagreb. Gaat hij dus over de zijlijn. En dan kan Anita, zij het even op het gemak nu gaan ingooien. Ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied aan de linkerkant. Mooi trouwens om te horen op het moment dat Dynamo Zagreb maar aanzet voor een aanval of enige dreiging uit. Dan ontploft werkelijk dit stadion en is het een uh, oase van geluid. Ik vind het mooi om dat te horen in deze toch vrij steriele betonnen bak in uh, Zagreb. Ingooien is inmiddels geweest. Levert bijna balverlies op voor Ajax, maar bijna is niet helemaal. Sterker nog, Boerrichter wordt nu weggestuurd door de Jong. Aan de linkerkant, boerichter nog altijd heeft Vida tegenover zich. Boerrichter zoekt de achterlijn krijgt een schouderduw van uh, Kaleo en dan gaat de bal over de zijlijn via, die, via diezelfde Argentijn. Kaleo en mag Ajax gaan gooien. Het was jammer, zag er uh, veel uit met Boerrichter. En de uh, imorp komt wel bij Eriksen terecht. Eriksen in het strafschopgebied. Probeert zich, uh, nee, het is uh, Sim de Jong, probeert zich vrij te lopen, lukt niet. Krijgt Eriksen ook niet te pakken. En dan uh, is uh, Vida uh, die in de fout gaat en Eriksen kan overnemen. Eriksen aan de zijlijn. Moet een gaatje zien te vinden. Doet dat knap. Ontwijkt een tackle en speelt hem dan even terug op Vertongen. Vertongen met een kaats richting Anita en Eno. Eno naar van, de wiel. van de wiel naar Jansen. Jansen Janssen kijkt om zich heen. die staat er vrij? Houdt de bal nog maar even bij zich. Tussen twee man doet het knap en speelt dan naar de linkerkant. Een uitstekende opening naar Anita. Anita neemt even de bal aan. Kijkt dan vervolgens of er weer een vrije man is. Ja, Ajax draait nu wel dat moletje draait, waardoor er steeds wel iemand aan speelbaar is. Maar ja, nu nog naar voren. En een keer in een uh, hoog baltempo. Snelle combinatie toch weer eens in de buurt willen komen van uh, die uh, goal van uh, Dynamo Zagreb. Vertongen nu met een strakke bal richting Eriksen. Halverwege de helft van Dynamo Zagreb. Aan de linkerkant staat Boerrichter. Die kan richting het schasopgebied. Moet hij om Vida heen. Dat zou ik wat vaker doen. Want hij is sneller dan Vida. Doet hij nu ook richting de achterlijn. Voorzet komt. Sulemani kan kopen, maar de keeper kan pakken. En dan is dit moment voor Ajax ook weer voorbij. Maar Ajax is meer en meer dreigend in deze wedstrijd na 32 minuten. Met nog wel altijd die 0-0 stand. Dat is het enige wat eigenlijk in het nadeel is van de Amsterdammers. Maar Ajax wordt sterker en sterker. En heeft de steun, nou ja de steun, 222 meegereisde supporters. ...naar Zagreb, een bus vol onder andere. Vanochtend vertrokken, of eigenlijk diep in de nacht. En vanavond meteen na de wedstrijd weer terug. Dat is clubliefde, mag je wel zeggen. Die zijn hier aanwezig en zitten in een klein vakje. En dat ten opzichte van de 35.000 zeer fanatieke... ...maar voetballievende Kroaten in dit stadion. Balm zit voor Ajax, eventjes, want Vida zit er goed tussen. Maar dan Eno, die niet moet gaan pingelen. Dat doet hij wel en raakt hem al kwijt als en dan moet meer uit zijn doel komen, doet dat op tijd voordat er gevaar komt via de aanvoerder Badelje. Hoge balsnelheid is gewenst, hoge handelingssnelheid ook. En Eno is dan degene die nog wel eens dissonant wil zijn. In dat spelletje. Net aannemen. Dat kost de moeite. Ja, dan moet hij ook om zich heen kijken. En dan wordt hij eigenlijk afgetroefd. Als hij bezig is om de bal onder controle te krijgen. Jansen voelt zich volgens mij als een vis in het water. Want verplaatst weer keurig vanaf de linkerkant naar de rechterkant. Sulemani is nu eens langs zijn een directe tegenstander. Kan pasen, legt de bal bij de tweede paal. De Jong wordt lastig gevallen. Eriksen voor de rebound op de rand van het grasopgebied. Nee, niet. Want de bal wordt uiteindelijk weggewerkt door Leko. Wel richting de helft van Ajax. Maar daar staat voor tongen. En die is gewoon eventjes iets agressiever dan Beetje En Ajax heeft dus weer. Nu via Anita en via Eriksen. En dan gaat de scheidsrechter maar eens kijken in het zassopgebied van Dynamo Zaken. Het was mij ook ontgaan, maar daar ligt Siem de Jong nog. Ja, die ligt daar. Die heeft een uh, tikje gekregen. Uh, voelt aan het hoofd, aan de zijkant van het hoofd. En ik denk dat hij een, uh, een uh, klein beukje heeft gekregen van uh, Vida. Inderdaad, het hoofd van Vida oh. komt tegen het hoofd van Siem de Jong. Aan de zijkant geraakt en dat doet pijn, want... Eh, als je als eh, zeg maar verdediger met je hoofd naar een andere speler toe gaat. Dan is dat eh, een stuk pijnlijker voor degene die dat eh, moet ontvangen. En Sim de Jong, zijn vader is meegereisd in het vliegtuig hier naartoe. Is eh, het slachtoffer en ligt daar nog steeds. Wordt nu opgelapt, maar hij kreeg een flinke beuk tegen de zijkant van het hoofd. En ik kijk naar beneden, zie ik al mensen warm lopen. Ja, ik zie Boulekin warm lopen. Die eh, met zijn oranje schoenen zeer goed weet. Eh, terwijl eh, dokter Goedhart ook eh, even het veld in rent om te kijken hoe het gaat uh, krijgt aan de zijkant jong eno nog wat uh, uitleg over het spelletje van uh, Frank de Boer de dokter is gearriveerd op dat moment staat Sim Jong op en staat aan de zijkant en zegt de visio dat er uh, verder niets aan de hand is en dat het wel gaat hij kan tot tien tellen en heb jij de ook dat als je buikpijn hebt je gaat naar de dokter als je gaat iets over ja, ja nou hier ook dat is heel duidelijk <laughs> en uh, Goethart uh, kan uh, voor Jan met de korte achternaam weer terugwandelen richting de dugout de gelukkig maar de dokter hoeft niet in actie te komen. Het spel gaat verder met balbezit voor Ajax. Het is uh, hartverwarmend, het spel van Ajax. Als je het ziet, nu even niet. Want de wiel leidt leid, balverlies. En Rukavina gaat richting het schafstubgebied. Vina nog altijd gaat schieten en schiet open. Volgens mij zelfs nog via de vingertoppen van Vermeer. Maar als de scheidsrechter het niet heeft gezien, dan moet dat maar uh, zo blijven. Ik dacht dat Vermeer die bal nog even aanraakte maar wat een dom dom dom dom balverlies van Gregory van der Wiel, zo in de voeten van Vina. meter of 15 van het grasoppervlak weg. Dan kan Vina naar binnen komen, vanaf de linkerkant, draait nog even weg van al de wereld en schiet dus uiteindelijk op de goal. Maar dan ja, hoeft Kenneth Vermeer inderdaad niet reddend op te treden. Hij hing er wel bij, maar hoefde er niet aan te komen. Maar zo kun je dus lekker voetballen als Ajax zijnde. Maar dit is het jonge Ajax. Soms een foutje maken. Het gebeurde nu en het geeft Zakrep heel even vleugels. Ja, wat is er toch met Van der Wiel aan de hand. Zo'n fantastische rechtsback al jaren. Ver. En nu weer een slechte kop op Samir. Samir probeert de bal in te brengen, maar via al de wereld gaat de bal even het strafschopgebied uit. Maar het is onvoorstelbaar wat er met Van der Wiel aan de hand is. Een van de de meest gewilde rechtsbeks van Europa en nu het hele seizoen erg matig spelend. Ibanjes heeft de bal met Van der Wiel zich met, ja, met de Bal voor het doel en die gaat langs alles en iedereen. En zegt van meer. ik heb het gezien. Ik pak hem wel op. Het spel gaat verder. Meegeven op Theo Jansen die beseft dat de ruimte voor hem wenselijk is. En dat hij ook ingevuld moet worden. Weer het verplaatsen van de linker naar nu de as van het veld. Daar waar, ja... Uh, Soleimani wel liep. Maar moeite had om de bal aan te nemen. Omdat er een rare curve in zat. Nu uiteindelijk aan de rechterkant uitkomt. Maar uh, zijn uh, tegenstander Ibanes daar geen ruimte geeft. Eriksen die wil combineren met uh, Jansen. Dat gaat mis. Omdat Jansen eigenlijk te laat is. En uh, Kaleljo die bal onderschept. Nu Betsy Rai vanaf de linkerkant. Betsy nog altijd punt van het Loopt langs van de wiel. Brengt hem al voor. Maar dan is het uitstekend verdedigd door Jan Vertongen. En is het uh, Jansen die voor het vervolg zorgt. Naar Soleimani. Soleimani op de midden we wat de diepte in. Goeie bal op Simeon. de Jong. Siem de Jong, kunnen hier langskomen? Nee, net niet. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Hij uh, probeerde het goed, maar Tonel, de Portugees, zat ertussen. En uh, dat voorkwam een hele grote kans voor Ajax. En zo golft het spel na 37,5 minuut heen en weer. En is het eigenlijk een klein wondertje dat het nog altijd 0-0 staat. De mogelijkheden zijn er zeker geweest, met name voor Ajax. Want Simeon de Jong heeft twee hele grote kansen gekregen. Rukavina net eigenlijk met misschien wel de grootste voor Dynamo Zagreb. Daar is Ajax weer. Met eerlijk aan de linkerkant. Punt van het strafschopgebied voorbij. Nu richting de achterlijn. Hij haalt er een corner uit. Nee, nee hij haalt er geen corner uit. Dat doet Tonel dan slim. Die laat die bal wel tegen zich aanschieten. Maar zodanig dat hij dan eerst via Eriksen weer over de achterlijn gaat. Een betrekkelijke rust waarin Kelava even een doeltrap kan gaan nemen. Zijn verdedigers wegstuurt. Hij zegt ik ga hem lang trappen richting de spitsen. Beetje Rai of Luca Vina. Een van die twee mag hem zo gaan ontvangen. Na 38 minuten is het dus nog altijd 0-0 als die bal weer terechtkomt op de helft van Ajax. Bulekin nog altijd aan het warmlopen. Ook, uh... Uh, gezien het feit dat uh, de jong toch weer hersteld is. Maar ik denk dat uh, de boer toch wel ziet dat het spel ertoe leidt. En, en, en, en rijp voor is om uh, hem mogen te gaan brengen. Als Soulemani weg is. Soulemani brengt hem naar Boerichter. Nee, hij schiet zelf over het doel van uh, Kelava. Ik denk dat uh, Boerichter die dat zelf ook aangeeft, hij liep zo vrij aan de linkerkant. En Soulemani moest zo moeizaam schieten, eigenlijk. Uit een uh, moeilijke positie, bijna uit stand. Dat dat een uh, bijna ondoenlijke zaak was. En Boerrichter stond er veel en veel beter voor aan de linkerkant. En die gaf dat ook aan richting Soleimani. Jammer dat uh, de kleine Servier dat uh, niet heeft gezien. Het balbezit is voor Dynamo Zagreb. Te eager voor uh, de goal. En eventjes het uh, teambelang uit het uh, hoofd gezet. Uh, we keken net nog eventjes naar een beeldje van de, de twee op de bank. De Boer en Spijkerman. Ja, u hoort het goed. Twee. Er is één assistent die ontbreekt, want we zijn namelijk over de landsgrenzen. En dan zit Dennis Bergkamp er niet bij. Het is te ver om te rijden en niet fijn om te vliegen als je er bang voor bent. Tussen twee Ajax-trainers vandaag. En Bergkamp wellicht voor de tv, die via sms nog de nodige adviezen zou kunnen geven. Daar waar ik denk dat die twee verder ook wel redden. Oh, daar komt nu Samir in balbezit. Samir op de rand van het schafstofgebied van Ajax. Krijgt hij de bal, maar schiet hem uiteindelijk wel. In de handen van Kenneth Vermeer die ook prima zijn mannetje staat trouwens in deze wedstrijd. Daar waar zijn opponent in de goal bij Zaker het ook prima doet. Uiteindelijk al de wereld die me weer eens een aanval opzet voor Ajax via Jansen. Jansen naar de zijkant naar Boerrichter. Boerrichter die veel vrij loopt aan die kant. En nu de steun ziet van Anita. Anita wordt niet aangespeeld. Boerrichter trekt naar binnen. Oh wat een mooie paas van Jansen naar Boerrichter. Boerrichter tegen de keeper aan. Wat een wereldpaas zegt van Theo Jansen. In één keer gegeven zo'n... Joan... Uh, het lijkt een modewoord te worden, zo'n no-look paas. Hij wordt uh, aangespeeld, Theo Jansen, en uh, geeft hem dan prachtig één keer terug. En dan is het jammer dat de keeper in de weg ligt, want de inzet was uh, best goed van Boerrichter. Het levert Ajax slechts een hoekschop op. Dat was uh, bijna dus de eerste goal voor uh, Derrick Boerrichter in uh, Europees verband. Iets om te vieren, moet hij nog eventjes uitstellen. Bij die 0-0 stand mag nu dus nog een corner genomen worden door Theo Jansen. Vanaf de linkerkant, Lange keeper blijft staan, wordt gekopt, wordt naast gekopt door Tobi Aldewereld. Die ja. daar dan wel is meegekomen. Nu nog claimt dat er een corner verdiend is. Naar aanleiding van zijn kopbal. Omdat er iemand met hem in de lucht hing. Dat was Leko. Die de bal overigens niet meer aanraakte. Dus is het gewoon een doeltrap. Maar zo zet Ajax toch met enige regelmatig terug op die goal bij Dynamo Zagreb. En kun je eigenlijk. Als Frank de Boer zijn en niet heel erg ontevreden zijn over het uh, spel van Ajax. Er zitten af en toe wat foutjes in waardoor Dynamo Zagreb ineens gevaarlijk kan worden. Als dat er nog eens uitkomt, dan staat er gewoon een heel degelijk en kwalitatief goed elftal. Dat ineens toch de smaak te pakken heeft in uh, deze wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Balbezit voor uh, en Anita. Het uh, verplaatsen naar al de wereld. Ik zou oppassen met Van der Wiel, maar die wordt toch gevonden. Ja, Van der Wiel heeft een bal. Rechtsachterin speelt hem snel naar Soleimani. Terug naar Van der Wiel. Soleimani krijgt even een beukje van uh, Ibanez. En dan uh, staan er drie man... Uh... Tussen bij Van der Wiel. En dan krijgt hij toch Eriksen te pakken. Eriksen, mooie beweging. Eriksen nog altijd naar het Boerichter doet het jongen. Hij schiet hem er niet in. Hij schiet hem over. Ai, ai, ai. Wat een kans weer voor Ajax. Kans nummer vijf in deze wedstrijd. En Boerichter heeft er ook nu een paar achter zijn naam staan. Net als Siem de Jong. Goeie aanval opgezet door Eriksen. Eerst was het Van de Wiel die tussen drie man daar goed uitkwam. Met een schijnbeweging. Het overzicht van Eriksen naar Boerichter. Die laat hem ietsje... Naar de zijkant glippen de bal. En moet dan moeizaam trappen en schiet de bal naast het doel van Kel Kelava En die heeft de bal alweer in het spel gebracht. Het is ook een kunst hoor om te scoren in de Champions League. Dat bewijzen ook de statistieken van Ajax. Maar Ajax heeft maar drie spelers die ooit scoorden in de Champions League. Jansen is er daar een van en die deed dat recht alleen voor Twente Jansen. paas de bal oh, naar de jong. Die komt in aanraking met de keeper. Oh, jongen, maar dat is toch zich een niet. De scheidsrechter fluit niet. Jansen paast de bal vanaf de linkerkant richting het Schafschroepgebied. Daar waar de jong opduikt en uiteindelijk uh, toneel kwijt is. Dan komt die keeper er wel uit. En die pakt volgens mij de jong bij de rug. En dan uiteindelijk uh, gaat de jong naar de grond. Het is een, uh, een botsing die de keeper op zijn naam heeft. Bal moet er op de stip lijkt mij. Maar de scheidsrechter uh, doet dat niet. We gaan nog even voor u in de herhaling kijken. Zodat we het uh, zeker kunnen zeggen. Ja, hij wordt getorpedeerd ja. door die keeper. Ja. Hij wordt gewoon getorpedeerd door, geen door die keeper. Twee nee, dit had een uh, penalty uh, moeten zijn. Voor Ajax. Het is een botsing. Maar het is gewoon het neerhalen van Siem de Jong. Naar mijn idee. Gewoon een penalty. Zoals een penalty hoort te zijn. Bal had op 11 meter moeten liggen. Het gaat uiteindelijk niet gebeuren. En we hebben de tweede blessurebehandeling voor Siem de Jong. Kan ik mooi dat verhaaltje even afmaken over dat Champions League scoren? Want Theo Jansen is er daar een van. Die deed dat voor Twente. En dan uh, hebben we nog Alderwereld. Die deed het wel drie keer voor Ajax. En de volgende is André Hooer. En die deed het slechts voor PSV. Dus het is moeilijk hoor om in de Champions League te scoren. Maar Ajax had hier vanaf 11 meter een poging moeten krijgen. En die krijgt het niet. Ik zal je nog sterker vertellen, het waren twee overtredingen. Want hij werd ook nog aan zijn arm getrokken door Simonic. Ja, dus... dat viel wat minder op. maar, ja. maar goed, dit is, is toch overduidelijk. Jan Vertongen ging ook meteen richting de scheidsrechter om te vragen: van ja, maar joh, waarom krijgen wij geen penalty? Nou, hij is uh, onverbiddelijk, de heer Greven, de bal is over de zijlijn gegaan. Maar dat was om omdat er een blessure was voor zowel de jong als voor de keeper. Uh, sportief is de bal teruggebracht door Soleimani. En kan in de slotfase van de eerste helft. Want we gaan zo langzamerhand naar de laatste minuut van de eerste helft toe. Gaan we bij die 0-0 stand kijken of er nog iets leuks kan gebeuren in de slotfase. En in ieder geval is het een zeer aantrekkelijke en spannende eerste helft geweest. Voor ons nog tussen Dynamo Zagreb en Ajax. Badelje namens Dynamo Zagreb in balbezit in de buurt van het strafschopgebied van Ajax. Wordt daar teruggedrongen door Toby Alderwereld. Die is dus uitgestoken uit het centrum. Daar dus weg is als Samir daar wel is. Die wordt dan weer naar de linkerkant gedwongen. Komt dan weer terug. Badelje in balbezit wil schieten. 2-3 meter voor het zasselgebied van Haier. Schiet aan tegen Vertongen en die afvallende bal. In de handen van Kenneth Vermeer. Kijk even naar Asim de Jong. Die loopt nu hetzelfde als Simonic. Alleen bij Simonic is het de leeftijd. Bij de Jong is het een rug- en een hoofdblessure. Daar ga je blijkbaar niet makkelijker van lopen. Nou, hij heeft nog even. Dan kan hij zo meteen behandeld worden. Nog 30 seconden als Vermeer de bal maar weer eens terugbrengt bij een 0-0 stand. Richting uh, 2 meter en 1,70 meter. 70. Oftewel Simonic en uh, uh, Soleimani. En natuurlijk wint de... Kroaat. Bal gaat wel over de zijlijn. Mag van de wiel gaan gooien. Kijken of dat een beetje lukt. Dat lukt. Hij vindt Eriksen krijgt hem terug. Schiet de bal dan. Over de zijlijn. Twee minuten extra tijd gaan we krijgen vanwege wat blessures. Onder andere tweemaal Sim de Jong die flink aangeraakt was en geraakt was. Dus krijgen we twee minuten extra tijd in deze eerste helft tussen Dynamo Zagreb en Ajax. De inworp is genomen. Komt uiteindelijk bij al de wereld terecht. Maar die vindt meteen de voeten van Ibanjes waar Sim de Jong even tussen zit. Simonic speelt de bal naar voren en dan laat van de wiel die bal gaan. Waarom doe je dat joh? Het is meteen gevaarlijk. Het is veel te ver van het doel om op de keeper blind te kunnen vertrouwen. Want er staan nog zoveel mensen achter. Maar Vermeer komt goed uit zijn doel. Heeft de bal over de zijlijn ge ge geschoten. En die inwoord is snel genomen. Maar Ajax heeft de bal heroverd via Eno. Maar Eno is de bal kwijt. Ibanez heeft bal bezit. Maar dan is het Eno die de bal weer herovert. Ja, no nog niet helemaal. Want hij heeft te maken met twee mensen. Eén daarvan is Kaleljo uh, en die verovert de bal weer op hem. En dan is er wel een goede corrigerende sliding van, van de wiel. De van het Schasselgebied aan de rechterkant. Is er inmiddels ingegooid. Is de bal bij Lekko beland. Dan zoeken naar Vida. Daar aan de rechterkant. Daar zit Boerichtertussen. tussen. Die gaat nu beginnen aan een hele lange wandeling. Richting het, uh, het doel van Dynamo Zagreb. Ja, die wandeling is zo lang dat hij onderweg kan worden afgetroefd. Dat gebeurt uiteindelijk door Vida. Die daarmee direct weer Dynamo Zagreb aan het werk zet in uh, de dying seconds van de eerste helft. Nog altijd uh, balbezit voor Dynamo. Maar daar zit al de wereld goed tussen. En meteen de diepe bal richting Soleimani. Wie wint dat uh, sprintduel? Ibanjes of Soleimani? Het is Ibanjes die volgens nog wint. Maar wel bij de... Zijlijn staat in de buurt van de cornervlag. Heeft de bal daar en dan doet Sulemani heel slim. Die haalt de bal weg en dan wordt hij vastgehouden door Ibanjes. Levert een vrije trap op in het voordeel en een gele kaart voor Ibanjes. Want die hield hem bewust vast. Mooie actie van Mirelem Sulemani. Ibanjes geel, de derde man bij de Kroaten die geel krijgt. En, uh, dat is natuurlijk altijd wel prettig. Die moeten gaan oppassen in de tweede helft. En het levert in de slotseconde van de eerste helft een vrije trap op aan de rechterkant van het veld. En daar hebben we een man met een fantastisch linkerbeen. Dat heeft hij deze eerste helft alweer laten zien. Theo Jansen gaat dat uiteraard doen. Het is het allerlaatste wat we gaan meemaken in deze eerste helft. Of gaat de strijdsepte nu naar hem toe om die bal op te gaan halen en te fluiten voor de rust? Nee, hij blijft dan toch eventjes staan in de buurt van die muur. Maakt dan ook nog eens even een schrijvende beweging op zijn kaart, omdat hij zojuist dus een kaart heeft gegeven. De bal moet nog wat naar achteren, zegt hij tegen Theo Jansen. De muur moet ook naar achteren. Iedereen moet naar achteren. En zo creëren we uiteindelijk een afstand van uh, 9 meter tussen de, de bal en uh, de muur. En Theo Jansen dus en de muur. Nou, een hoop gezeur. Dan moet die muur weer wat verder. Een tweemansmuur waar uh, twee man in staan. Samir, dat is logisch bij een 20 minuten trouwens. <laughs> Samir en Kaleo staan daartussen. Nou, dan komt die bal van uh, Jansen. Iedereen is uh, mee voorin. komt bij de eerste pauw. wordt op. Op de pauw. Op de pauw! En wie, Het is weer Simeon. de Nou, nou, dit is de derde kans voor Simeon. de Hoe is het mogelijk? Die bal is nog aangeraakt, of niet? Nee, dus rust. Goed, in alle opwinding, dames en heren thuis, gaan wij afscheid nemen van de eerste helft van Ajax tegen Dynamo Zagreb. Met een bal dus op de paal die doorgekopt wordt uit de vrije trap van Theo Jansen. De zoveelste mogelijkheid voor Ajax. Het klinkt onwerkelijk, maar het is echt 0-0 bij rust.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 En nu even een paar weken op de Dam in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen. Wildegansen.nl. Dit is Radio 1. Het is ruim vier minuten over half tien. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Brabantse politie heeft een inval gedaan bij de motorclubs Satudara in Zundert. De reden van de inval is niet bekendgemaakt... maar zou te maken hebben met bedreigingen door Satudara-leden in de Bredase horeca. Speciale eenheden van de politie zijn het pand in Zundert binnengevallen... en ook zijn er helikopters ingezet. Eerder vanavond werd op de A16 bij Breda iemand gearresteerd. Volgens de politie heeft de inval bij de motorclub met die aanhouding te maken.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 Het weer vanavond aan de kust enkele buien, landinwaarts overwegend droog. Er staat een flinke westen tot zuidwestenwind. Het koelt vannacht af naar 8 graden aan zee tot vijf landinwaarts. Morgen weer veel wind en buien met kans op onweer en hagel. Het wordt dan een graad of elf en vanaf donderdag droger en meer zon. S'nachts wordt het dan wel kouder. Dit was het NOS Journaal.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 meld je aan op 6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Ondernemers willen ondernemen. Daarom heeft ABN Amro Your Business Banking. Daarmee heeft u meer tijd om te ondernemen. Koppel uw online boekhouding aan uw zakelijke rekening en bijen afschrijvingen worden automatisch verwerkt. Zo bent u minder tijd kwijt aan uw administratie en onze adviseurs staan tot tien uur 's avonds voor u klaar. Word nu klant en open online een zakelijke rekening op abnamro.nl/yourbusinessbanking. ABN Amro, de bank Anonu. Het is acht minuten over half tien, midden in de rust van Dynamo Zagreb tegen Ajax. Ronald van der Geer kon het niet beter zeggen. Het is ongelooflijk maar waar, maar het staat nog altijd 0-0 in een wedstrijd waarin Ajax toch wel zeker de betere is. De andere wedstrijden dan. Daarvoor gaan we naar het matchcenter, naar Frank Wielaert. Frank, 0-0 dus nog bij Ajax. Verder wel redelijk wat goals, geloof ik, hè? Ja, er is nog maar één andere wedstrijd waar niet gescoord is. Daar komen we zo op. Eerst even die andere wedstrijd. Natuurlijk in uh, groep D, Real Madrid, tegen Olympique Lyon. Ik had al gezegd, 1-0 door Benzema. Daarna was er nog een doelpunt van Gomis. Maar die stond buitenspellen, metertje. Dus die telde niet. En er was nog een te snel genomen vrije trap van Xabi Alonso. Die ook werd omgetoverd tot een doelpunt. Maar omdat die vrije trap te snel genomen werd... en Alonso daarover bleef doorzeuren, moest die vrije trap opnieuw... en kreeg Alonso de gele kaart. Dus staat het daar, ondanks 2 afspraken... Afgekeurde goals, gewoon nog 1-0 voor Real Madrid. Dan die andere wedstrijd die nog 0-0 staat, dat is in groep C... Otolo Galati tegen Manchester United. stuk minder interessant trouwens dan die wedstrijd van Ajax tegen Dinamo Zagreb. En daarom dus nog altijd 0-0. Basel Benfica, daar had ik de 0-1 voor Benfica inmiddels ook al gemeld. Uh, in groep B dan, Lille tegen Inter. Daar is het 0-1 na 21 minuten. Pazzini is de man die hem afmaakt. Maar Schneider, die daar in de basis staat bij Inter, die zette de aanval op. Liep vervolgens door naar het centrum en fungeerde daar als bliksemafleider voor Pazzini. Die de bal zo kon inschieten. En Inter staat dus voor in Frankrijk. CSKA Moskou tegen Trapsonspoor was al eerder op de avond gespeeld... en 3-0 geworden voor CSKA. En groep A, Napoli tegen Bayern, had ik gemeld. Na twee minuten al de 0-1 via Kroos. Vlak voor de pauze was er de voorzet van Maggio van Napoli... die binnen werd gewerkt door Baadstuber in het eigen doel. En daar staat het dus nu in Italië 1-1 bij Napoli tegen Bayern. En Manchester City tegen Villarreal. Ook daar staat het 1-1 via ongeveer hetzelfde scenario. De 0-1 al heel vroeg in de wedstrijd. En de 1-1 uiteindelijk ook een eigen doelpunt uh, van Villarreal, net voordat Diego aan de bal kon komen, werkte een verdediger van Villarreal die bal in eigen doel. Dus Manchester City ook weer terug in de wedstrijd op eigen veld. Nigel de Jong dus 1-1 tegen de Guzman. En dan weten we alle ruststanden zo direct over een minuut of zes... de tweede helft van die zeven wedstrijden... die dus nog bezig zijn in de Champions League. In de tussentijd wielrennen. het parcours van de Tour de France van volgend jaar. Dat was al uitgelekt vorige week. Maar toch was er voor de renners, de ploegleiders en de pers... nog genoeg te ontdekken vandaag bij de officiële presentatie in Parijs. Een reportage van Steven Dalebout. Het was een drukte van je welster, zoals van ouds. Dan kan het hele parcours op internet staan. Het Palais de Concrets in Parijs zit vol. En ook de baas van Vakant is er, Daan Luix. Dit soort evenementen wil je gewoon meemaken. Ik vind het altijd een heel bijzondere dag. En ik vind dat ze er altijd uh, heel ontzettend mooie beelden bij maken. Dus ik vind het echt geniet om hier te zijn. Over die beelden zometeen meer. Eerst naar Tourwinnaar Cadel Evans. Voor de afgelopen toer zei hij... Benieuwd wat hij hiervan vindt. In 2012 is de Tour de France 3480 kilometer lang. Met zeven sprintetappes. Drie aankomsten bergop. Eén gewoon in de Alpen en een in de Pyreneeën. En eentje al na zeven dagen. Voor de Alpen dus. 96 tijdritkilometers, dat is veel. En weinig kilometers in het absolute hoge bergte, maar toch een loodzwaar parcours dus tussendoor. En dus is de vraag aan titelverdediger Cadell Evans, not that many um, uphill mountain uh, finishes, dat is het puntje? No, I think um, uh, not so many uphill, uphill mountain finishes, maybe... maybe... Maybe they're like a, shorter stage, a 140 km mountain stage in the tour. That's uh it's be new again, like we had to this year. But um yeah, that'll be another new and uh yeah, interesting and, and very intense stage. Evans zegt er niet teleurgesteld door te zijn. De toer zal beginnen in Luik en gaat daarna in een soort vijfvorm door Frankrijk. Eerst richting de Westkust en dan boven Parijs langs naar het oosten, naar de Alpen. En dan zal daarna de nadruk op de Pyreneeën liggen. Al met al, nou niet echt een parcours waar Rabo-kopman van afgelopen jaar Robert Geesink tevreden mee zal zijn. Rabo-ploegbaas Erik Breukink geeft dat toe, maar zegt ook, wat doe je eraan? Ja, maar goed... Uh... Eh, dit is wel de toer eh, zoals je dat moet nemen, natuurlijk zoals het komt. En die tijdrit horen erbij. Dit is zo slecht nieuws voor hem? Maar, niet veel slecht nieuws. Ik denk dat hij eh, gaat kijken naar de mooie ritten waar, waar hij wat kan doen. En eh, niet zozeer dat het negatief gaat oppakken. En hoe zit het met Bouke Mollema? Is hem, hoe is het hem op het lijf geschreven? Nou, er zijn toch wel heel veel mooie ritten bij. Uh, met, uh, als je die ritten van, uh, van in de, uh, voor de Alpen al ziet. Ja, veel klimmen van 1500 meter. Uh, Geaccideerd terrein. Uh, ja, dat, dat ligt hem ook. Wie het eigenlijk Kopman volgend jaar? Nou, we zijn nu met, bezig met, met Geestink weer helemaal uh, te laten herstellen. We kunnen niet voorspellen hoe het met hem gaat verlopen. Wat voor soort programma die gaat rijden in de aanloop na de Tour. Uh, wat we er nu over zeggen is allemaal, uh, allemaal te veel eigenlijk. Uh, maar goed, het parcours speelt daar sowieso een rol in. Ook al wordt die beslissing pas volgend jaar genomen. Ja, maar goed, de, de Kopmannen blijven allemaal wel hetzelfde. De klassementsrenners. Die in het verleden in de top van de Tour eindigden, die gaan dat nu weer doen. Dat maakt, maakt verder niet zoveel verschil. Nog meer trainen op, tijd, op tijdrijden? Ja, dat gaat een belangrijk onderdeel zijn. En daar, ja, daar moeten de klimmers de schade beperken. Erik Breukink wijft het een beetje weg. Toch is zijn collega collega-ploegblaas Jonathan Volters van Garmin duidelijker. Dit wordt geen Tour voor klimmers die goed kunnen tijdrijden. Maar voor tijdrijders die goed kunnen klimmen. You know, it's, it's you know, Het like is meer voor een die kan klimmen dan voor een Dan nog even terug naar die dramatische beelden die werden vertoond met dramatisch aangezet geluid. Johnny Hoogeland kwam er ook in voor met bloedbeen en al. Nou, die val in dat prikkeldraad. Maar de Franse tv-auto die hem van de weg had gereden was door de organisatie vakkundig uit de montage gehaald. Dat zag Hogelands ploegbaas Daan Lukes ook. Ze hebben alleen het eindresultaat laten zien. Zowel Fletje als Hogeland die verbonden werden uh, al rijdend. Uh, ja, dat was ook wel te verwachten, denk ik. Dat ze dat niet zouden laten zien. Wat vind je daarvan? Ja, ik, ik denk niet dat ze er trots op zijn. Uh, dus dan ga je het niet in zo'n presentatie nog een keer benadrukken. Uh, dus ik, ja, ik begrijp het wel. Hoe staat het er eigenlijk mee? Want er werd toen door de toerorganisatie gezegd... ...ja, dit nooit meer. Er uh, moet wat veranderen. Hey, hebben jullie daar nog contact over? Of misschien wel over schadevergoeding ook? Uh, gisteren hebben we gesproken of we ploegen kleiner moeten gaan maken. Uh, van 9 naar 8, want dat zou natuurlijk uh, een minder groot peloton maken. Maar uh, daar komen de handen niet voor op elkaar. Uh, ik, ik denk wel dat er veel gebeurd is met de volgauto's. Er uh, was meteen al onmerkbaar na de val. De rechten van fotografen, cameramensen, die is toch wel beperkt. En ook voor de ploegleiders dat er meer, nog meer structuur in kwam. Dus... Uh, er is al wat veranderd. Uh, of dat uh, afdoende is, dat zullen we zien uh, bij de komende Tour. En voor de liefhebbers van Bergen en hun bijbehorende namen, dit zullen we ook gaan zien in de Tour. In de Alpen de Nieuwe Grand Colombier, de la Madeleine, de Croix de Fer, de Klimna La Toussuire En dan ook nog eens een keer in de Pyreneeën, de Obisque, de Tourmalet, Aspin en de Péressure. Dat dus, en flink wat tijdritkilometers. Cadel Evans zal goed slapen, want hij... Hij denkt opnieuw de tour te kunnen winnen. Yeah, on paper it uh, seems favorable to me, but um, but you know we'll see in the race. What what what we see now and what we see what we do in July might be uh, might be two, two different things. Last question: Is this a Tour de France you can win next year? I think so. I think so. I'll be trying. En In deze reportage van Steven Dalembout hoorde u Garmin ploegbaas Jonathan Volders al voorbij komen. Thomas Dekker probeert een contract af te dwingen bij diens ploeg. Daar zou in deze dagen een besluit over worden genomen. Jonathan Volders daarover. Cycling is een sport that has been hurt a lot by doping and and a lot of the athletes now are are um, you know they're they're scared to have somebody in the team that's had you know a scandal like that and and so, You know, I think the biggest hurdle is quite simply that, um, you know, Thomas has to earn the trust of the other riders in the team. And um, and that's a that's a long and difficult process. And, uh, you know, five years ago, maybe it wouldn't have been a problem. Um, but now, you know, the, the culture of the sport has really changed. And the riders need to trust one another 100% because, uh, you know, if one person has a problem with doping now, the whole team goes away and they all lose their jobs. But at the same time... I feel um, that you're a bit negative. Is that right? No, no, no, I'm not negative at all. I'm Not, not, not even a little bit. I just, uh, I'm, I'm very realistic and, uh, you know, I mean, I'm, I'm being very tough with Thomas, quite frankly, because, you know, I mean, he's had a lot given to him in his career and, and, and he's had a lot of success and a lot of talent. But I'm making this comeback very difficult for him. And uh, and it needs to be that way because uh, you know if he wants to win clean at the top level then it's going to be very hard and he has to know that he's really going to suffer. Yeah. Fortus, de ploegbaas van Garmin, zei ongeveer het volgende. Het wielrennen is zwaar getroffen door doping. Veel renners zijn bang om een dopingzondaar in het team op te nemen. Thomas Dekker moet het vertrouwen winnen van dat team. Dat is een lang en zwaar proces. Vijf jaar geleden was het niet zo'n probleem, maar door de aangescherpte dopingregels verliest nu niet alleen de zondaar zijn baan, als hij betrapt wordt, maar het hele team raakt werkeloos. Toch is Fortus niet alleen maar negatief over het verhaal Dekker. Hij is streng voor hem, maar hij maakt zijn comeback heel zwaar voor hem en zo Hoort het ook. Hij moet namelijk schoon winnen en dat is heel zwaar. Hij moet begrijpen dat hij echt zal lijden. Zware woorden wordt vervolgd. We gaan naar de tweede helft van Dynamo Zagreb tegen Ajax. Een paar seconden geleden begonnen Ronald en Andy. Zeven seconden om precies te zijn. 0-0 de stand na een bijzonder enerverende eerste helft, waar ook nog Dirk Boerichter een gele kaart heeft gekregen. Uh, eigenlijk buiten het zicht van alles en iedereen. Vanwege praten neem ik aan... Na wat uh, discutabele beslissingen. Nu is er meteen gevaar voor het doel van Ajax. Als Samir de bal dermate knap richting het doel schiet. Dat hij aan de linkerkant van het veld over de zijlijn gaat. En dat was zeker niet zijn bedoeling. Want hij stond redelijk uh, voor Kenneth Vermeer. Uh, Eén wissel nog even melden. Matteo Kovacic aan uh, Dynamo op kant is gekomen. En eruit ging een van de betere spelers. Milan. Bordelje, de aanvoerder, die moet dan licht geblesseerd zijn geraakt. Balbezit voor Dynamo Zagreb. Diepe bal naar voren. Buitenspel geconstateerd door de grensrechter. En dus ook nu door de scheidsrechter. Vrij trap voor Ajax. De tweede helft kan weer volop beginnen wat ons betreft. Matteo Kovacevic. 17 jaar is hij nog maar pas eigenlijk in Oostenrijk geboren. In Liens, maar Kroatisch. Omdat... Toen er al belangstelling was uit heel Europa op 13-jarige leeftijd voor hem. Zijn familie hier naartoe verhuisd. Uiteindelijk is dit ook de liefde van zijn ouders. En is hij uh, bij deze club terechtgekomen. Jeugd International nu spelend op dat middenveld. Terwijl Ajax weg is met Boerrichter. Linkerpunt schatst op gebied. Bal terugleggen. Ach, jongen, die bal gaat aan Eriksen voorbij. En uh, de nieuwe man... Kovacevic heeft de bal dan te pakken. Aan de linkerkant bij Namo Zagreb komt naar binnen. En past ja, heel aardig naar Samir. Samir gaat op snelheid richting het schouwselgebied van Ajax. Goeie ingreep van Vertongen En de rest wordt gedaan door Tobi wereld. Goeie ingreep van uh, die Jan Vertongen Terwijl Ajax meteen weg is met Soleimani. Die mag wel eens wat laten zien hier in uh, de stad. en uh, de plaats waar zijn moeder vandaan komt. Hij geeft de bal naar Boerichter. Boerichter gaat uh, 1-2 aan met Theo Jansen. Theo Jansen tussen twee man raakt de bal kwijt. En dan kan uh, Dynamo Zagreb weer overnemen. Meteen dus mogelijkheden weer aan beide kanten. En gaan we dus net zo'n tweede helft, hoop ik beleven als de eerste helft. Maar dan nu wel met doelpunten. Ondanks alle kansen die er zijn geweest aan beide kanten. Met name voor Ajax toch vijf, zes goede kansen gezien. Is het uh, nog altijd 0-0. Terwijl er nu een overtreding gemaakt wordt door Theo Jansen. En Theo Jansen eventjes zijn uh, uh, tegenstander die hij raakt. Vida. Uh, een, een kleine verontschuldiging geeft vrije trap voor Dynamo Zagreb. Tweede helft is 2,5 minuut bezig. En die vrije trap gaat Vida zo meteen zelf nemen. Vlak voor de ogen van zijn coach, Jusic Die de hele wedstrijd dus volop in beweging is. En heel nadrukkelijk staat de coach en net hoofdschuddend keek. Toen Beatrice Rij een bal niet kon aannemen. Zoiets van: ja jongen, waarom heb ik je nou eigenlijk in dat elftal gezet? Zo keek hij er eigenlijk bij. Vrije trap is inmiddels genomen. Gaat er terug naar Simonic. Die trapt de bal wat ongecontroleerd. Vanuit de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft zo over de zijlijn. Betekent dat Gregory van de Wiel kan gaan aangooien. Want hij gaat bij Ajax rechterkant over de zijlijn van de Wiel. Smokkelt even een paar meter. Hij komt daar rond de middenlijn uit en gooit in de loop van Soulemani die daar met een gelukje langs twee drie man komt. Samir afsluit nog iemand kwijt hij is. Nou moet hij passen. Ja daar komt hij Boerichter. Boerichter gaat schieten. Boer! Boer! Boerichter juist hij die al twee mogelijkheden kreeg om te schieten in de eerste helft. ...maakt nu dan toch zijn eerste Europese doelpunt... ...en het eerste Champions League doelpunt voor Ajax dit seizoen. Derrick Boerrichter, na een briljante actie die eraan vooraf ging van Miralem Sulemani. Het begint bij een ingooi van Gregory van der Wiel. Het leek allemaal wat moeilijk, maar vervolgens begon Sulemani aan een slalom... waarmee hij zich zou kunnen plaatsen voor de Olympische Winterspelen. Uiteindelijk de paas de als hij vanaf de rechterkant komt naar de linkerkant. Ja, en dan twijfelt Boerrichter, hoewel hij ver naar links staat... ...geen moment om met het linkerbeen uit te halen... In de verre hoek. En zo staat Ajax op 1-0. En zijn er meer ontwikkelingen in de groep van Ajax. Frank Wielaert. Want Real Madrid is op 2-0 gekomen. Direct aan het begin ook van de tweede helft. Een diepe bal van Marcelo op Benzema. En die kan zo op de meegelopen Kedira afleggen. Die de bal simpel intikt voor 2-0 van Real Madrid tegen Olympique Lyon. Dat in groep D. Tegelijkertijd mist Bayern een penalty op 1-1. Gomez doet dat tegen Napoli in groep A. En dan ben je volgens mij weer helemaal bijgepraat. Gaan we terug naar Zagreb tegen Ajax. Ronald en Andy zit voor Dynamo Zagreb. Dat moet natuurlijk nu gaan komen. Want het is eigenlijk de laatste kans voor Dynamo Zagreb om nog iets van de Champions League te maken. De uh, landskampioen van vorig jaar en ook de bekerwinnaar vorig jaar wil zo graag verder komen als het in de aanval gaat. En Anita ertussen zit maar sterk uitverdedigd. Bal uh, wordt opgevangen. En Leco breekt de bal weer in het strafschopgebied. En dan is het Samir die de bal niet verder kan transporteren. En is het uitverdedigen van Van de Wiel goed naar Soleimani. Soleimani wordt overmoedig. Ik denk dat elke paas goed is. Deze is te hard. En komt in de handen terecht van Kilava, Maar het paasje wat hij gaf voor Boerrichter. Waar Boerrichter die prachtige 1-0 voor Ajax in maakte. Dat was een sublieme bal. Nu de bal bezit voor de nieuwe de Samir de Braziliaan aanvoerder geworden, omdat Badelje eruit is gegaan. En Samir heeft nog altijd balbezit. kan naar Kaleljo, het kan ook naar Beetje Rai. Beetje Rai wordt afgetroefd vlak voor het vaststelprobiet van Ajax door Fernanita. Anita. Boerrichter aan het werk. Die gaat hem verplaatsen van de linker naar de rechterkant. Doet dat niet al te zorgvuldig. Daar zit Van tussen en uiteindelijk via Simonic kan er opgebouwd worden via Tonel de Portugees. Die komt rond de middellijn. Vida aanspeelt en dan gaat die bal over de zijlijn. Als Vida denkt, nou een ja, paasje naar voren en naar Leko is wenselijk. Dat was ook zo, maar dat moet dan wel met de nodige precisie gebeuren. Dat gebeurt niet. Bal is over de zijlijn en Ferdin en Anita kijkt eens om zich heen. Ziet dat er drie, vier mensen wel in de buurt zijn die vanuit een ingooi die bal willen hebben. Eén daarvan is Siem de Jong. Maar de Jong is niet eerder bij de bal dan verdediger. Tonel, bal weer over de zijlijn. Terreinwinst voor Ajax, want Anita gaat weer gooien. En ik kijk nog even naar de zijkant. Uh, Boulekin zit gewoon weer op de bank. Is ook niet nodig nu je met 1-0 voor staat. En uh, je moet proberen die 0 gewoon vast te houden. Als van de wiel de bal heeft halverwege de helft van die Zagreb het Speelt de bal naar Sulemani. Sulemani met die bandjes tegenover zich. Speelt de bal goed binnen op Eriksen. Maar Eriksen kan de bal niet meenemen. Wordt van de bal afgelopen door Josip Simonik. En dus uh, speelt hij de bal over de zijlijn. Mag Ajax gaan gooien. Ajax dat uh, gewoon doorgaat. Uh, niet uh, een stapje terug. Doet gewoon proberen. Probeert die 2-0 te gaan maken als de inworp terecht komt bij Sim de Jong. Maar de jong laat de bal om onbe onbegrijpelijke redenen langs zich gaan. En dan gaat hij over de achterlijn, mag Dinamo Zagreb de bal weer in spel gaan brengen. Dat gaat Ivan Kelava doen, die 23-jarige Kroaat sinds vorig jaar eerste keus. En die eigenlijk een rol vervulde tegen Real Madrid in dit stadion. Toen één keer moest vissen, dat is er nu ook al één keer gebeurd. En die helder rol heeft hij tot nu toe nog niet. Ajax staat dus met 1-0 voor. Als het antwoord van Zagreb komt via de rechterkant. Anita daartussen zit op Ajax linkerkant. Er heeft een kop nu wel eens naar het Rukavina. En 1-0. Ja, dan blijft die bal wat hangen. Rond dat strassopgebied van, van Ajax. Wil vertongen wegwerken. Onmogelijk gemaakt door Beetje Rai, Die dan een overtreding maakt in het oog van de, de ogen van de Duitse strijdsrechter. En dan mag er een vrije trap worden genomen door de Amsterdammers. Een meter of 3-4 weg bij het strasopgebied van Ajax. Ajax Vertongen gaat dat doen. De aanvoerder van Ajax. De ploeg dus die door een doelpunt van Terek Boerichter op een 1-0 voorsprong staat in zaak. En de Bellen gaat dat doen met een lange trap naar de rechterkant. Perfect op de stropdas van Soleimani. Soleimani aan de linkerkant. Speelt de bal door de benen van Ibanjes. Maar die herstelt dat zelf goed. En dan is het goed werk van Siem de Jong. Die zorgt dat Ajax zijn bal bezit. Komt bal in de diepte naar Boerrichter. Boerrichter. Oh, hij kan hem net niet aannemen. Dat is jammer zeg. Hij kan hem net niet lekker aannemen. Laat de bal net van de voet afspringen. Waardoor keeper Kelawa de bal kan pakken. En hem snel weer in het spel kan brengen. Dat was een goede mogelijkheid voor Ajax. Als Eno de bal ondertussen alweer onderschept heeft. En Ajax gewoon goed staat te voetballen. Het doet zoals het moet doen. Kansen creëren. Van de wiel speelt de bal terug naar Vermeer, Vermeer met de bal naar de zijkant, naar Anita. Nee, Ajax speelt een goede wedstrijd en staat dan ook terecht met 1-0 voor. Nu even, want Anita moest eigenlijk Jansen gaan vinden. Nou ja, met veel omwegen is de bal uiteindelijk wel bij Theo Jansen gekomen. Nu aan Ajax linkerkant weer een uh, proberen om een van de spitsen te bereiken, in dit geval... De jong lukt niet, omdat uh, Vida daar tussen zit met het lichaam. Bal wel via hem over de zijlijn. En aan de linkerkant mag Eriksen nu gooien. Ter hoogte van het strafstopgebied richting Boerichter. Vida zit daar tussen. Eriksen verovert weer namens Ajax. Krijgt dan een uh, tikje in de rug. Vrij trap voor Ajax, omdat uh, Leko. Even een klein duwtje gaf in de rug van Eriksen. Even nog Theo Jansen eruit halen. Die nu ongetwijfeld de toegekende vrije trap gaat nemen. Wat speelt hij vanavond vreselijk goed? En wat is dat verdiend? Want we waren eigenlijk aan het wachten op de echte Theo Jansen. Nou vanavond hebben we hem toch echt gezien. Op de plaats waar hij zo graag wil spelen. Aanvallende middenvelder. Strooi met paasjes. De vrije trap gaat naar Theo Jansen. Jansen in balbezit. Speelt de bal naar de rechterkant. Maar bereikt daar niet Jan Vertongen. Had de bal hoger gemoeten En nu is het uitkijken geblazen. Omdat Samir heel snel is. Anita er achteraan. En Samir kan de bal binnenhouden. Doet hij uitstekend. Voor Anita. Uh, en Anita loopt met de bal weg. En Samir laat hij in vertwijfeling achter. De zit Eno. Eno moet hem snel afgeven aan iemand anders. Aan Al de Wereld. Krijgt hem terug van Al de Wereld. En dan is er wat ruimte voor Eno. Snel kijken wie hier vrij loopt. Want dat is de rol van Eno. Zo snel mogelijk die bal afgeven. In verdedigend opzicht, dat uh, keffertje blijven en de ballen afpikken. Maar in aanvallend opzicht uh, moet je niet al te veel van hem verwachten. Wel van Theo Jansen. die de bal nu speelt naar Anita. Terug weer naar eigen helft. Een meter of drie voor de middenlijn heeft uh, Jan Vertongen hem te pakken. Steekt die lijn nu over. In de as van het veld wil Jansen aanspelen. Die wordt overgeslagen. De Jong wint het duel. Afvallende bal van Sulemani. verplaatst naar de rechterkant. Daar is Gregory van der Wiel. Rans op gebied. Geeft de voorzet. Daar komt de keeper mis. En dan gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn. Via het hoofd van een van de Kroatische verdedigers. Betekent wel dat Ajax aan deze vlotlopende aanval uiteindelijk nog een corner overhoudt. Die zometeen door Theo Jansen getrapt gaat worden. Maar dit zag er prima uit wat Ajax deed. De voorzet van van der Wiel met enige gevaar. Keeper mis. En dan was het Tonel die de bal als laatste raakt. Jansen gaat een corner nemen. Dat gaat Logischerwijs doen vanaf de linkerkant. Niet bij een corner. De linkerkant, Theo Jansen. Theo Jansen neemt die bal snel. Gaat hem richting tweede paal brengen. En dan wordt hij weggekopt. Is deze mogelijkheid voorbij? Of Anita kan nog iets leuks doen? Nee. De bal wordt weggetrapt uit het strafschopgebied. Ook een overtreding van Ajax. Geconstateerd. Vrije trap voor Dynamo Zagreb. Nieuwe ontwikkelingen in Madrid. Betekent dat de beslissing, Frank? Dat is de beslissing in Madrid tegen Olympique Lyon. Euzil krijgt de 3-0 op zijn naam. Na een aanval over de linkerkant opgezet door Benzema. Uiteindelijk was dat ook het doel van Euzil met zijn voorzet. Maar Loris raakt de bal aan en zo gaat de bal zachtjes over de doellijn... bij Olympique Lyon. Real leidt met 3-0 tegen Olympique. Het vervolg van Dynamo Zagreb tegen Ajax Annie en hier Ronald. Met op de klok 56 minuten. De 1-0 voorsprong voor de Amsterdammers. Dat doel gemaakt in de 49e minuut. Door Dedek Boerichter. Voor de helft ook op de naam van Miralem Soleimani. Met zijn beste actie van de wedstrijd. Ja en nu is het voor Ajax. In elk geval oppassen. Zorgen dat er niks wordt weggegeven. En proberen natuurlijk die voorsprong uit te bouwen. Zodat het spel op het veld nog wat comfortabeler kan worden. Leko in een duel. Met uh, wie van Ajax? Ik denk dat het Soleimani is die daar nu op de grond ligt. Nee, het is Theo Jansen. Die een klein tikje heeft gekregen. De vrije trap van Ajax is toegekend. niet aan namelijk mag hem gaan nemen. Terwijl Theo Jansen nog even bij de strijdrechter moet komen. Lekko daar zich ook moet melden. Die twee krijgen nu te horen niet aan elkaar zitten. Niet uh, vervelend doen tegen elkaar. Gewoon lekker.